In België heeft een deel van het treinpersoneel het werk neergelegd als reactie op een mishandeling van vier collega's afgelopen weekend. Daardoor ligt het treinverkeer op een aantal plekken plat. Vooralsnog heeft de staking geen gevolgen voor het treinverkeer in Nederland. Vorige week waren in Nederland ook acties vanwege geweld tegen treinpersoneel en vrijdagochtend was dit het geval in Frankrijk. Nederland trekt een half miljoen euro uit voor hulp aan de inwoners van de getroffen eilandengroep Vanuatu. Die werd dit weekend zwaar getroffen door de orkaan PEM. Minister Ploemen laat het aan de VN en hulporganisaties hoe het geld besteed wordt. President Maduro van Venezuela heeft meer bevoegdheden gekregen. De komende negen maanden mag hij per decreet regeren. Het parlement van Venezuela heeft daarmee ingestemd. Maduro wilde meer macht naar zich toetrekken vanwege de wat hij noemt Amerikaanse dreiging. De VS heeft sancties opgelegd aan Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Het weer het klaart langzaam op. In de loop van de dag af en toe zon. Het blijft droog en het wordt rond de 12 graden. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate is John Bakker van de ANWB. Er staan wat langere files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade 4 kilometer en richting Den Haag bij Zoeterwouden 7 kilometer na een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 4 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 5. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp 6 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag bij Reewijk 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Den Dolder 5 kilometer. Er staat er een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 time to play we build it up Twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Jordan is de van van en Simpson en Sallied as a Rock. Ja, even naar twee uur betekent de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, luisteraars, goedemiddag Albert-Jan, goedemiddag Dolly en goedemiddag Willem. Ja, wat een, wat een, een volle, te, volle tent, hè, vanmiddag. Wat een team, hè, vanmiddag. Ja, nou, volle tent, maar, maar geen mooi weer, uh, Rob. Nee, het zonnetje laat, laat ons een uh, beetje in de steek vandaag. Ja, en uh, die komt ook niet echt echt... Ja, nee, terug. je wou wat zeggen, hè? Nee, ja, dat, dat, komt dat zo. Heb, ik, heb ik geregeld. Ik hoorde jullie eens, uh, Jerem Jeeën, op, uh, op een zondag... van, oh, altijd als wij hier zitten, schijnt de zon. Ja. Ik denk nou, dat gaan we eens anders doen. Nou, jij, jij bent als zonnetje weg. Nee, ja, ja, nee, <laughs> jij denkt, uh, vandaag uh, doe ik mee, dus zom uh, maar even uitzitten Ja, de is van je tijd, Ja.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 Om um, half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. En uh, deze week uh, luistert de, de hond naar de naam Sophie. En het gedicht van de week was de vorige week weer zo'n hit. Zo'n tranen trekken van het eerste uur. We hebben nu een uh, gedicht en het motto daarvan is... Pluk de dag. Dus een beetje positief.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 you're your heart is too strong, anyway, we need to fast back the time.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 Wethouder Lisbeth Schallik helpt mee de zakken uit te delen. Gemeente Zandvoort en het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden... willen op deze manier Zandvoort belonen voor het scheiden van GTF en groenafval. En bovendien mensen stimuleren dit te blijven doen. Het gescheiden afval wordt door De Meerlanden verwerkt. Compost goed voor het milieu en goed voor de tuin. Dat allemaal op 21 maart.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 Nee, ik zit steeds te wachten tot jij me komt halen. Dat we nee, er samen nee, nee, nee daar mag je gewoon lekker alleen heen. Nou, oké, zie je, die krijg ik dus niet te zien. <lacht> nou, nou, maar we gaan wel L luisteren naar Eddie Golding uit die Laten film. Laten we dat maar gaan doen, ja.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 O, oh, dus reden genoeg om te gaan kijken 21 maart in de krocht. Zometeen het CfM weerbericht. It? MUZIEK Van dit moment, Jordi Shepard en Geronimo. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Ja, het is drie minuten over half drie geworden. We gaan kijken naar het weer. Hier is Dolly Tempierik. We gaan misschien ook luisteren, hè? Ja, mag Kijk, ook, ook Mag ook, Mag ook. je even? naar wwwcfm ja, ja, ja, ja. livenl Kan je kijken naar Dolly? Zo ja, nou gezellig. Woord. Ja, oh, heerlijk, ja.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 En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.metiopagina.nl, de website van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. beetje van rust met Lionel Richie... ...or de all night long. Nou, dan gaan we tempo weer een beetje opvoeren... ...met deze van Paul en Watts. Hier is Chances. Zo'n mooi stukje uit de, deze van Paul Wats, de Changers. Ja, we volgen vandaag uh, niet de heren van Sovert nee, want die uh, voetballen niet. Maar wel, wel de veteranen spelen vandaag uit tegen Edo. En daar staat er op de, in dit moment 1 tegen 0. Dus Albert Jans, ze staan achter de heren. Oh, het is, keer uh, twee, 45 minuten. Wer, werk aan de winkel. Hè? Ja. Nou, je had het aan het begin van de uitzending uh, van Sovert op zaterdag er al over. Dus Zandvoort pas gaat er weer aankomen.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 Uh, ja, we gaan uh, de site die komt online. We gaan het op Facebook zetten. Verder zijn we er nog niet helemaal over uit wat we gaan doen, maar er komt wel wat. Dan hoop ik je in april, als hij als gelanceerd is, dat je hier weer te zien. Want dan kunnen we daar nog, nog even bij stilstaan. Gaan we doen. Nou, ik wens je <lacht> erg, erg drukke dagen toe. En uh, als hij gelanceerd is, kom dan nog even weer langs. Nou, Broen, bedankt. Oké, okay, Dylan. Ja, bedankt. bedankt voor je komst. Hoi. Heel veel succes. De Zandvoortpas, hij komt weer terug vanaf 1 april officieel. Hier is Billy Joel. En dat was uh, Billy Joel en de Uptown Girls. Zijn we er al een beetje uit de uh, redactie, of niet? Zijn we nog geen uh, in zware onderhandelingen op dit moment? Nou, daar moet je wel op rekenen. Ja, hè, toch ja. wel. Dat is wel eens... Met... Ja, we hebben nog even tijd voor een, uh, voor een kortje, dus... Uh, ja, nou, laten we beginnen met... Uh,